12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Bij een krachtige aardbeving in het noorden van Japan zijn negen doden gevallen. Vooral op het eiland Hokkaido is de schade groot. Huizen en gebouwen zijn ingestort en er vielen zeker 120 gewonden. Tientallen mensen worden nog vermist. Een van de doden is een baby die in het ziekenhuis aan de beademing lag. Door de beving viel de stroom uit en dat heeft de baby niet overleefd. De aardbeving had een kracht van 6,7%. Het kabinet trekt 40 miljoen euro extra uit voor de publieke omroep. Dat bedrag moet de teruglopende sterinkomsten voor een deel compenseren. Het kabinet vond dat de NPO het probleem zelf moest oplossen, maar vorige maand bleek dat de coalitiepartijen de NPO tegemoet wilden komen. Voorwaarde is wel dat de NPO met een goed plan voor de toekomst komt. Het geld is incidenteel, maar wellicht komt ook na 2019 extra geld beschikbaar. In België wordt geschokt gereageerd op een tv-reportage... over de ultrarechtse jongerenbeweging Schild en Vrienden. Het parket van Oost-Vlaanderen stelt een onderzoek in... om te bekijken of strafbare feiten zijn gepleegd. Schild en Vrienden is militair georganiseerd... en telt een kleine 200 kernleden. In besloten chatsessies op Facebook... worden radicale, racistische en gewelddadige standpunten uitgewisseld. Zo bleek uit de reportage op de Belgische televisie. In India is homoseksualiteit niet langer strafbaar. Het Indiase Hoogrechtshof heeft een einde gemaakt aan het verbod op seks... tussen mensen van hetzelfde geslacht. De 157 jaar oude wet definieerde seks tussen mensen... van hetzelfde geslacht als onnatuurlijk. Er stond een straf op van maximaal 10 jaar cel. In 2013 strandde een eerdere poging om de wet te schrappen. De zaak was opnieuw aangekaart door tientallen Indiase homo's en lesbiennes. Het weer nog op veel plaatsen bewolkt en regenachtig, soms met onweer en veel neerslag in korte tijd. Later vandaag vanuit het westen geleidelijk droog. Vanmiddag liggen de maxima tussen de 16 en 20 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig, wel is er wat vaker zon. Dit was het nhs Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is er van de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Het wordt lichter. Als ik zo naar links kijk hier, vanaf mijn plekje hier, ah. dan wordt het wat lichter daar. Dus het zou kunnen dat het een beetje droger gaat worden. Nou, wat een buien weer, hè. En vanmorgen ook, vanmorgen ook, ik geregeld in uh, weg naar het station. Ik ben ook een deugend geweest, dus het zal mijn manier wat ik aantref vanmiddag. Vertel, wat heb je gedaan? Nou, ik heb mijn scootmobiel, edelachtbare. ik heb mijn scootmobiel in de stationshal geparkeerd. Ai! Ja overtreding. Ja. Dus het zal mij benieuwen. Want ik denk, ik zet hem niet op de scooter uh, waar hij altijd staat. staat altijd op zo'n scooter uh, parkeerplaats. Maar ja, dan staat hij onbedekt. Dan had je een badkuip gehad. Oh, ja, dan had straks een badkuip gehad. <lacht> dus ik uh, zie wel. Nou, als hij weg is straks, dan gaan uh, ah, we de verzekering bellen. Ja, hij is gestolen, ja. Ik had er ook niks aan doen. Hij is gestolen, ja. <lacht> Ja, maak het uit, joh. Zie je wel. In ieder geval, het is donderdag. Het is Zandvoort lunch. En het is gewoon weer lekker. De laatste weer deze week, hè. Want, ja. Maar, eh, we hebben er nog maar drie. Maar we gaan... Eh, we, we willen er meer, hoor. Ja, we willen wel ja, meer. Ja, ja, Dus. Denk u van, hé, hey, ik vind het leuk. Ik zou ook wel aan het programma willen meewerken. Nou. Meld u, meld u. Meld u, meld u. Neem gewoon contact op met uh, bestuur apenstaartje uh, zfmzandvoort.nl. En uh, misschien ter attentie van Leon, komt het allemaal goed. Zo. Ja. het is echt niet moeilijk hoor. Alles wordt je geleerd. Stoomcursus. Jij hebt het ook nog, hè? Jij hebt het ook nog, stoomcursus. Ja, ik moet nog stoomcursus schuiven. Laat mij maar schuiven. Ja, maar jou laten schuiven hoor. ook ja. nog schuiven. Nou, in principe, als er niks tussen komt, doen we dat dinsdag gewoon. Dan gaan we jou eens leren schuiven. Oh nee, dat kan helemaal niet, want ik heb dinsdag... Nee, dat kan helemaal niet. Wat is er? Wat is er? Nou, want dinsdag uh, beginnen de vinyljaren weer. Ah. Om te, tussen twee en vier. Maar dan kan je ook kan je kijken. Kan je altijd het kijken. Met, ja. Altijd kijken hoe het gaat. En dan hebben we natuurlijk, ja, je weet het, hè, dinsdag is het geheel gewijd aan het nieuwe McCartney, McCartney album. Hè? Want dat komt morgen uit. Ja. Morgen? Ja, morgen is de dag. Ja. Geweldig. Hè? Dus hij ligt morgen op mijn draaitafel. En jij weet je vast al van. Hè? Jij weet er vast al van. Nou, ik weet, ik weet drie liedjes, maar er staan er veel meer op. Er staan er zestien op, geloof ik. Dus ik, er, er moet wel nog het een en ander gebeuren. En ik krijg hem natuurlijk op vinyl, want ik koop geen cd's meer. Dat vind ik niks. Ik wil gewoon weer die naald in die groef zetten. Dat vind ik lekker. Er zitten heel veel mensen, hoor. Ja, heel veel. Iedereen heeft genoeg van met de loep het hoesje te bestuderen. Ja, precies. Dat is toch ook niks? Nee, nee. nee. Nou, we gaan beginnen, Beb. Pimmy, meer een boterhammetje, kom je thee. 3 in 1 in. en die is vandaag van Elvis. Ja! Maar dan een hele leuke Elvis. Namelijk samen met uh, het London Philharmonic Orchestra. Ja. En dat is mooi, let maar op. Wise men say only fools rush in, but I Ik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 Well don't you understand, the child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. But take a look at you and me, are we two blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well the world turns.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 We... It's Just like a willow, we would cry emotion if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your It's never, my, love won't wait. It's never my love won't wait. Ja, is dat leuk of is dat prachtig, leuk? Prachtig. Hè? Ja, leuk toch? Ja, ja, ja. Ja, ja ze hebben haar helemaal terug laten komen, hè? Die Elvis. Kom jij maar even terug uit die even Nee, natuurlijk. Flauwekul. Nee, wat hebben ze gedaan? Nou, dat is eigenlijk wel leuk. Ze hebben gewoon de originele opname gepakt van uh, een aantal hits van Elvis Presley. En je hoorde Never, uh, I Never Fall In Love Again. En daarna In The Ghetto. En daarna It's Now or Never. Maar er staan nog veel meer op die plaat. En wat hebben ze nou gedaan? Nou, ze hebben de koortjes hier en daar een beetje aangedikt met, met uh, stemmetjes. En ze hebben het uh, Royal, ik zei Londen, maar het is het Royal Philharmonic Orchestra uh, in Engeland. Hebben ze gevraagd uh, van jongens, uh, zet er eens wat moois achter. Nou, dus ze hebben die oude opnames gedaan. Dat kan tegenwoordig allemaal hè. Vroeger kon dat niet, maar nu wel. Dus ze hebben dat gewoon allemaal gedaan. Ze hebben een aantal dingetjes van de originele opname misschien wel weggehaald. En ze hebben dat orkest gewoon gezegd van nou, speel dan maar mee. En uh, mooie arrangementjes gemaakt natuurlijk. En daar hebben ze de plaat van uitgebracht. En dat is hartstikke leuk. Ja, dat is echt leuk. Maar ze hebben het met meer artiesten gedaan. Bijvoorbeeld ook met Rita Franklin. ja Maar uh, ook met anderen. En, en nou ja, dat is voor het orkest natuurlijk leuk. Want dan verdienen ze weer wat. He? dat is oh, toch een, cool. beetje, ja, een beetje royalties en zo. Het wordt uh, leuk verkocht. Dus nou, oké. Okay. Hartstikke goed. Dat is voor dus zo'n orkest natuurlijk ook weer wat. Uh, want dat kost wat, wat zo'n orkest. Hè. Dat uh, weet je wel. Dat kost wat. Dit is nog een idee voor ons uh, Nederlands. Ja, het Concertgebouworkest staat dat ook. Mm. Ja. Of, of een ander leuk symfonieorkest. Er was een pak gewoon een paar goede Nederlandstalige artiesten. En uh, nou, dan uh, heb je een beetje, uh, beetje geld. Dus een beetje slim. Maar goed, het is een hele leuke, leuke cd. En ik zei het al, kijk maar eens. Je kunt ze ook op Spotify. En, of thans, op de streaming audio kunt u ze terugvinden. En het is best wel de moeite waard. Best wel mooi eigenlijk. En het ja. zijn gewoon de originele opname. Kan natuurlijk niet anders. Elf is al jaren dood. Ik bedoel, het is al 41 jaar geleden dat hij overleed. Dus, uh, maar ze hebben gewoon de originele gebruikt. En daar dus achter dat prachtige orkest. Nou, wat wil je hem Helemaal geweldig. Uh, ja, vind ik ook. Hey, um, van dit uh, gaan we naar de artiest in het licht. Vind je het goed? En ja, wie heb jij gekozen vandaag? Hè? Huh? Nou, ik wie zit, ik vandaag zit even wachten op de jingle, maar die komt oh. dan. Oh ja, ja toch. Toch? hij ja, komt. Toch? Nou, ik wou zeggen, komt de jingle dan nog. Ja, ik kom even een treintje artiest later. In het licht: Roger Waters. En ik heb gekozen voor uh, twee opnames van Roger Waters. Solo of solo. Maar in ieder geval The Wall live. En het eerste is lekker lang. Duurt zeven minuten. Comfortably numb. En zometeen... Another brick in the wall. Tot zo. you on your feet again relax i need some information first just the basic facts can you show Ja, Roger Waters is dit. En uh, was dit uh, twee nummers van hem... omdat hij vandaag jarig is. Ja, hij is jarig vandaag. Echt waar. Geloof je niet? Ja, dat Roger, is het zo. Roger Waters? Ja, hij is jarig. Wie is dan Roger Waters? De, de uh, de ene... George Roger Waters. Ah? Ja, hij is geboren in Great Bookham En dat ligt dan weer bij Leatherhead in Surrey. In Engeland. En dat is gebeurd gebeurt op 6 september 1943... Een Britse rockmuzikus, basgitarist en songwriter, Wat is bekend als lid van Pink Floyd. Natuurlijk dat weet iedere kennis, weten dat allemaal tien jaar lang. En sinds, in, en sinds midden jaren 80. <coughs> sorry, sinds midden jaren tachtig speelt hij uh, solo. En Pink Floyd uh, had hij natuurlijk in de tijd al het grote project The Wall. Een dubbel LP van Pink Floyd. En uh, later uh, zou hij dat uh, zelf nog eens een keertje dunnetjes overdoen... met een gigantisch live spektakel. Uh, deed hij dus niet met Pink Floyd, maar met andere muzikanten. Maar een gigantisch live spektakel Dat werd zelfs een film van gemaakt of zo. En dat was, uh, nou ja, dat was natuurlijk uh, geweldig. Het is eigenlijk zijn ultieme meesterwerk, zeg maar. De wol. En daar hoorde u twee fragmenten uit uit dat prachtige live spektakel, Ik denk, ik gaan hem dan gewoon even Roger... eventjes alleen solo zetten. Zonder Pink Floyd. En u hoorde achter... We comfortably nump. Uh, uh, en daarna... natuurlijk, het, het, het zeg maar een beetje... titelnummer Another Brick in the Wall. Juist. Roger Waters dus... op zijn verjaardag. En dan mag je best wel... twee nummers hebben, vind ik. Zo. Ja, toch? Mijn 75ste verjaardag. Ja. Dat zegt hij? Ja, dat komt. Schietincident bij ZFM Zandvoort. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Weliswaar geen schietincident, maar in Haarlem is vanmorgen het, op het Marsmanplein um, het kruidvat overvallen. De politie is op zoek naar de dader, een zeer jeugdige dader, want hij wordt geschat op 14 jaar. Hij is 1,50 meter lang, draagt blauwe bovenkleding, een zwart bomberjack en een groene pet. En er wordt gewaarschuwd hem niet te benaderen, maar ogenblikkelijk de politie te belden. Al dus een burgernetmelding. Het is nog niet duidelijk of er buit is gemaakt... bij die overvallen van het kruidvat in Haarlem. Wat vrolijker nieuws. De Koninklijke Horeca Nederland heeft uitbater Theo Smit... van verenigingsgebouw De Krocht in Zandvoort in het zonnetje gezet. Aanleiding is dat Smit al 25 jaar lang lid is van de branchevereniging... Koninklijke Horeca Nederland. Voorzitter Robert Hartog van de plaatselijke afdeling... heeft hem met deze mijlpaal... Gefeliciteerd. De verenigingsgebouw De Krocht kent een lange historie. Smit is nadat hij het overnam van zijn broer Jan al 26 jaar actief in De Krocht. Veel verenigingen maken gebruik van zijn faciliteiten. En daarnaast probeert Smit veel voorstellingen in De Krocht te laten plaatsvinden. Een multibruikbare ruimte, want af en toe is er na de uitvaarddienst in de nabijgelegen uh, Agatha-Kerk ook een condolians in De Krocht. Mogelijk... En het is een prachtige zaal. Het is een geweldige zaal, ja. En het is een heerlijke zaal, ook om in te spelen. Het is, een, het, is een, een, een, ja, het is gewoon een heerlijke, heerlijke zaal. Mooie akoestiek en het ziet er gewoon lekker uit. Ja. Ja. En Prachtig. een ongelooflijke gastvrije uh, heer, die uh, Theo Smit. Theo draag ik op handen. Geweldige man. Dus even. wij feliciteren hem hartelijk. Theo, gefeliciteerd, jongen. Dinsdagmiddag, even na 13 uur... ontving de hulpdienst de melding van een ongeval bij het strandhuisjes van de kampiervereniging Helios. De strandwachters van de reddingsbrigade Bloemendaal... waren op de reddingspost aanwezig en zijn direct ter plaatse gegaan. Ter plaatse bleek een man met het afbreken van het huisje... door het dak te zijn gevallen. De man klaagde over hevige pijn aan schouder- en onderbuik... en de ambulancedienst, politie en de Zandvoortse reddingsbrigade... spoedden ook snel ter plaatse... om samen met de reddingsbrigade van Bloemendaal hulp te verlenen. De man is overgebracht naar de klaarstaande ambulance op de boulevard... en met spoed vervoerd naar het ziekenhuis. Martin Bierman, voormalig wethouder van de ouderenpartij Zandvoort... is vorige week in Amsterdam op 78-jarige leeftijd overleden. Bierman vervulde het wethouderschap van 2006 tot 2010... en moest aftreden omdat hij niet vanuit zijn woonplaats Amsterdam... wilde verhuizen naar de kust.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 Daarbij is nog steeds kans op onweer. Maar later op de dag wordt het vanuit het westen geleidelijk droog. Langs de oostgrens kan er eerst nog ruim 20 graden worden. Maar vanmiddag liggen de maxima tussen de 16 en de 20 graden. Er waait een matige en bij ons aan zee soms vrij krachtige noordwestenwind. De komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig. Wel is er wat vaker zon en de maxima veranderen niet. Tot zover het weer. We'll yeah. Had ik toch niet van jou verwacht? JJ Kale. Ja ja, ja, ja, ja. Dat had ik niet van jou verwacht. Nee? Nee. nee. Ja, ik, ik hoor hem ontzettend graag. Ja, wie niet? Of, ik, ik heb een hele eigenaardige associatie mee. Oh. JJ Kale hoort van mij bij herfstsferen. Oh ja. Heerlijk. Voor ja. de open haard met een mooi glas bokbier of cognac en dan JJ Kale. Er moet ook altijd weer drank bij zijn. En er moet altijd drank bij zijn. Niet te geloven. Altijd weer maar dranken. Maar vooralsnog met. lunchen we. Ja, zonder drank. Een bakje koffie. Nou ja, is ook drank. Ja, zo is, zo is dat, dat is toch. Dat. Nee, ja. Ik ga iets ondeugends doen. Alweer? Jij hebt ja, hebt al een dag. Ik heb een ondeugende dag Vertegen? vandaag. Ja, want morgen, dames en heren, dat weten we natuurlijk, is de grote dag. Hè. Tenminste voor alle McCartney-fans is morgen de grote dag. Want morgen komt dat lang verwachte nieuwe album... Uh, Egypt Station, dat komt uit. En weet je wat ik nou ga doen? Ik, ik ben gewoon heel eigenwijs. Ik ga gewoon nog een drie in eentje doen. En ik ga gewoon de drie tot nu toe bekende stukken even lekker achter elkaar zetten. Ik doe dat gewoon. Misschien word ik er nu wel uitgegooid, maar ik doe het gewoon. Come on to me. I don't know and fuck I saw you flash a smile That seemed to me to say. So much more than casual conversation. Yes it will, yes it will now I got crows at my window, dogs at my door. Let me look at you Talk about yourself Try to tell the truth I can stay up half the night Trying to crack your code I can stay up half the night We work it out. I won't let you down. Ja, stiekem een extra ding in eentje, gemeend mij. Maar ja, ik vind het zo leuk dat morgen dus die grote dag is... en morgen dan verwacht ik een berichtje van mijn platenzaken dat... Uh, hij is binnen hoor! Oké, okay. en dan uh, gelijk ophalen. Gelijk ophalen morgen, gelijk uh, op de draaitafels morgen. En uh, de volumeknop open en uh, draaien heerlijk. Ik verheug me daarop morgen. We horen gewoon drie nummers die al bekend zijn van het album Egypt Station van uh, Paul McCartney. En uh, dat waren Volgens uh, Come On To Me, I Don't Know en Fuck You. En dat laatste vind ik wel zo leuk, hè, want iedereen denkt natuurlijk dat ik wat anders zeg, maar ik zeg Fuck. Ik denk Fuck. Ja, Fuck. Ik, ik, zeg het, ik zeg het niet. Fuck, zeg ik. Va hij Yo, hij, ik. hij zegt het ook niet. Hij <laughs> bedoelt het wel, maar hij zegt het niet. Het is een sir, hè? Ja, Dat het is, is sir. een sir. Hij moet netjes blijven natuurlijk. <laughs> dacht moet het wel was. een beetje beschaafd blijven allemaal. <laughs> nou, ik draai nog één plaatje, Bip. En dan gaan we naar het nieuws van, uh, van één uur. <laughs> oh. oh. Nou, die zat op de oh. verkeerde plek. Ja, sorry hoor. Nee, er komt geen 3 oh. in een. Nee. Er komt geen 3 in een. Die zat op de verkeerde plek. Gewoon. Wel deze. is heel mooi. Help mij de nacht door. From my hair Shake it loose And let it fall Laying soft Against your skin Like the shadow